7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. En zo dadelijk zijn het al in het NS Radio 1-journaal Egypte. Het feest vannacht op de Gierplein en hoe het nu verder moet. En dan komt het speciaal spreekuur voor Mazelen. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De Nederlandse regering is bezorgd over de ontwikkeling in Egypte. Minister Timmermans schrijft op Facebook dat het afzetten van president Morsi niet zonder risico is. Hij roept het Egyptische leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen... en de richting in strijd via democratische middelen te laten verlopen. En de Amerikaanse president Obama wil dat de militairen zo snel mogelijk de macht overdragen aan een democratische burgerregering. De Ibn-Galdun-school in Rotterdam gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school wordt onderdeel van een christelijke scholenkoepel... vertelt verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Na de examenfraude zijn de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd... tussen de ibn Galdoen en andere scholengemeenschappen. En dat heeft erin geresulteerd dat de ibn Galdoen verder gaat... onder een koepel van christelijke middelbare scholen. En samen met die koepel, de CVO, gaat ibn Galdoen kijken... wat de toekomst is van het islamitisch onderwijs in Rotterdam.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 Aan die spoedvergadering in Bolivia doen naast Morales de presidenten van Ecuador, Venezuela, Argentinië, Uruguay en Suriname mee. De resten van de drie overleden kinderen van Nelson Mandela... zijn opnieuw opgegraven. Ze waren door een van zijn kleinzoons herbegraven op zijn eigen terrein... zonder toestemming van zijn familie. En gisteren bepaalde de rechter dat de resten terug moesten... naar de familiebegraafplaats in Kunu. waar de drie kinderen oorspronkelijk ook lagen. Het is bekend dat Mandela bij zijn kinderen begraven wil worden. Dan het weer nog, in het oosten nog een bui, verder droog en geregeld zon en het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen geregeld zon, maximaal 25 graden, in het weekend vrij zonnig en droog en 20 tot 26 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Landen van der Velden. Korte files aan de noordkant van Amsterdam op de A8 en de A10. Op de A59, Os, richting Zerikzee. Tussen Terheide en Knoop en Zonsul, 4 kilometer. Heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Dat was ook het probleem op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar zijn alle rijschokken weer open. Bij Gelder op nog 3 kilometer. Straks veel Egypte, maar we spreken ook een arts... die zoveel mogelijk kinderen toch nog probeert te beschermen tegen de mazelen.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Het overhalen van mensen en stringgeloven om toch vooral wel te vaccineren tegen mazelen. Verloopt uiterst moeizaam, vertelt straks een van de artsen uit het mazelengebied. En het belangrijkste nieuws van dit moment komt uit Egypte. He is in a very safe place. There is no intention whatsoever to put him in jail. Een Egyptische oud-generaal bij CNN over Morsi. Want die is geen president van Egypte meer, Mohamed Morsi. Gisteravond werd hij afgezet door het leger. Voorzitter van het Egyptische Constitutionele Hof... is nu tijdelijk de president tot de nieuwe verkiezingen. De hele dag wachten tegenstanders van Morsi op dit nieuws. En toen het dan eindelijk kwam, ontplofte het centrale Sahirplein in Cairo. Onze correspondent Sander van Hoorn, erbij. Als een vuurwerk afgestoken, want deze mensen op het Traffierplein gingen er niet van uit dat er nog een andere uitkomst mogelijk was dan dat Morsi aan de kant geschoven zou worden. Maar heel veel mensen hadden dat vuurwerk kennelijk toch nog opgespaard. En ze steken dat af om uh, 5 over 9 7 over 9 s'avonds. Dat is het moment dat het leger bekend maakt dat Morsi inderdaad aan de kant geschoven wordt als er geen groot scherm opgaan. Dus ik stel me zo voor dat de meeste mensen niet eens weten waarvoor ze precies juichen. Ja, dat worst weg is. ik op dit moment dus geen zicht op heb, is uh, hoe het plein eruit ziet Of de pleinen, er zijn meerdere plaatsen waar de aanhangers van Mohammed Morsi staan. Morsi die zo duidelijk heeft gezegd dat hij uh, deze inbreuk op de democratische normen, zoals hij het noemt, op zijn legitimiteit als gekozen president, dat hij die uh, niet zal accepteren. Hoe gaan ze daar uitdrukking aan geven? Dat is wel een heel bijzonder gezicht. Er kwam een legerhelikopter, laag overgevlogen, dat gebeurt wel vaker. Maar inmiddels is het donker hier en werd hij dus door honderden van die laserpennetjes, die groene lasers, werd hij bestraald. Uh, alsof het vuurwerk op zich was. Uh, uh, uh, know, Morsi is weg, lang leven het leger, uh, schreeuwt deze man het uit met een laserpennetje die...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 Cel nu. Maar Ben je niet bang dat de moslimbroederschap de wapens zal oppakken? Ooit. Kijk, kijk, we zijn hier mensen van Egypte. Hoeveel miljoen en hoeveel die moslimbroederschap, die kleine ding, zijn niet eens 1%? Ja. ja. Je maakt je geen zorgen. Wat zegt u? Je maakt je geen zorgen. Nee, nee, helemaal niet. Ze gaan weg. En dan de voor de hand liggende vraag: hoe komt het dat je Nederlands spreekt? Ja, ik was in Nederland al vijf jaar en uh, drie jaar vakanties en zo. Dus ja, uh, yeah. Maar je bent Egyptenaar? Jawel. Een hele blije Egyptenaar? Jawel. En nog steeds komen er mensen naar het plein toegelopen om uh, vijf voor half twaalf. Allemaal net zo enthousiast als de Nederlander die ik net sprak. En ja, toch is daar wel wat op aan te merken. Want uh, niet eens zo lang geleden demonstreerde men tegen het leger... Deed het leger alles fout. Oké, okay, nu besturen ze dan niet fysiek zelf. Maar de problemen van Egypte die zijn echt nog niet opgelost. De economische problemen, daar zal ook deze interimregering aan moeten gaan. De verkiezingen die er komen. Niemand die zegt dat de oppositie die daadwerkelijk gaat winnen. Dat moet allemaal nog blijken. Dus die euforie van nu, die zo gekanteld is. Hij kan weer net zo goed terugkantelen. Egypte is er nog lang niet. Jore. Onze correspondent Sander van Hoorn vannacht vanuit uh, Cairo. We hebben Sander nu aan de lijn. Um, Sander, hoe is de nacht verlopen? Uh, feestelijk, Tenminste, op dat Targierplein waar ik was en waar ik op uitkijk... waar ik nog steeds mensen zie lopen, waar nog steeds vuurwerk wordt afgesloten... waar uh, Foufouzelas de boventoon voeren. En ja, hier is dat feestje gewoon doorgegaan. En zal het ook vandaag... Ja, het is een stuk rustiger natuurlijk dan die kolkende mensenmassa vannacht... maar zal dat feestje nog wel doorgaan. Op die andere pleinen in Cairo is dat dus heel erg uh, anders... waar de verslagenheid groot was. Dat was dan onder de aanhangers van Morsi. Daar toch ook de vastberadenheid groot, omdat niet zo... Maar te pikken en bij ongeregeldheden op diverse plekken in het land zijn ook meer dan tien doden gevallen vannacht. Ja, het leger heeft uh, strategische punten bezet, hè, natuurlijk. In Cairo ja. bij jou, Sander, uh, is het niet in Cairo tot ongeregeldheden gekomen. Ja, op kleine schaal wel, maar hier was het leger inderdaad. De politie, Heel groot aanwezig, met name om die groepen uit elkaar te houden. En ik denk dus ook dat als je vandaag nog uh, eventueel gewapende conflicten ziet... dat dat dan meer zal zijn tussen aanhangers van uh, Morsi en het leger en de politie. En in mindere mate uh, tussen voor- en tegenstanders uh, zelf. Dat, dat zijn dan toch de wat ja, relatief kleinere gevechten. Uh, we zullen het moeten afwachten in hoeverre die moslimbroederschap... de partij van Morsi inderdaad bereid is om uh, dit aan te vechten in letterlijke zin... Wat is jouw verwachting eh, daarover, Sander? Want we hebben het Morsi ook zelf horen zeggen... Hè, dat hij desnoods met zijn leven zijn presidentschap zou bewaken. Lara, ik vind het een vreselijke vraag. Op dit moment is Egypte zo onvoorspelbaar. Nee, kijk, het leger heeft hier natuurlijk over nagedacht. Uh, dus wat hebben ze vannacht gedaan, zoals dat hoort in een uh, democratie. Ze hebben uh, televisiestations gesloten. Uh, ze hebben mensen opgepakt. Ze hebben moslimbroeders gearresteerd en onder huisarrest gezet. Dat laatste dat zou ook gebeurd zijn met voormalig president Morsi. Met andere woorden, ze hebben nou ja, op een uh, militaire manier geprobeerd om in elk geval dat initiële verzet wat er zou kunnen zijn om dat uh, buiten de werking te stellen. Ja, ja. Ja, om ervoor te zorgen dat er geen televisiestations zijn... die kunnen oproepen tot uh, verzet. Hè. Dat lijkt uh, toch in min meer of mindere mate uh, gelukt te zijn. Dus dat hebben ze over nagedacht. De moslimbroederschap die heeft hier natuurlijk ook over nagedacht. Dit was ongetwijfeld ook een scenario waar zij mee rekenden. En hoe ze daarmee omgaan. Ja, dat, dat is dus afwachten. Er was net hier op de Egyptische televisie... Uh, een woordvoerder van de moslimbroederschap... die ook wel, en ik denk terecht vaststelde... ja, uiteindelijk hebben we het wel over een leger met tanks en heel veel wapens. Wat kun je daar uiteindelijk tegen doen? Ja. Nou, dan wat praktische zaken, Sander, die misschien wat duidelijker zijn. Bijvoorbeeld waar die afgezette president Morsi nou is?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 een koep, een uh, machtsovername door het leger... die die macht vervolgens heeft afgedragen aan een uh, tijdelijke regering. Dus daarin zal toch een beetje de test zitten de komende dagen... hoe het leger omgaat met die moslimbroederschap. Ja, en op iets langere termijn, ik bedoel, er komen vervroegde verkiezingen aan... maar een concrete datum is daar nog niet aan vastgeplakt. Komen die verkiezingen er inderdaad? En uh, worden die open en eerlijk? Ja, dat, dat zijn allemaal tests waaruit je kunt afmeten of deze machtsovername door het leger... inderdaad een soort tussenfase in de revolutie is geweest. Zoals heel veel mensen hier op het plein gisteravond tegen me zeiden. En zoals ook sommige uh, Egyptische televisie vinden... die nog steeds wel uitzenden, uh, er was tijdens de revolutie... 2,5 jaar geleden een heel bekend lied gemaakt op dat plein, ja, dat lied dat werd vanmorgen op die televisie weer uitgezonden. Dus dat station is het in elk geval met de demonstranten eens. Dit is een uh, stapje geweest in het doorlopende proces... dat de Egyptische Revolutie heet. Sander van Oorn vanuit Caïro. Sander, dankjewel. We spreken je later deze uitzending nog weer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over zeven gaan naar het nieuws over het aftreden van de Belgische koning. Albert levert gemengde reacties op. Bij de Walen zijn er zorgen over Filip, die zijn vader opvolgt. Want ja, heeft hij wel voldoende gezag om het land bij elkaar te houden? Veel Vlamingen op hun beurt drijven juist de spot met zowel vader als zoon. Koorzpident Tijnsadé ging in Brussel de straat op. Wij we, we weten van toetsen. Van Toeten nog blazen. Toeten nog blazen. We zijn net naar een tentoonstelling geweest en wij doen nu een terrasje. Dus wij zijn eens offline voor een ganse namiddag. Het is twintig minuten voor een historisch moment. Ik weet van Toeten? Uh, ik heb vermoedens van koning Albert dat hij gaat aftreden. Komt er een goede voor in de plaats? Nee. Een komiek, ja. Oh, het aftreden. Het wordt tijd dat hij dat doet. Misschien van al dat gedoe vanaf met uh, dochters Delphine. en toestanden. Ja. Je bedoelt Delphine Boel? Ja, onder andere, ja. Ik denk dat de koning nu eigenlijk weinig anders kon doen... omdat hij te veel toestanden heeft met dat meisje. Geven dat... eigenlijk de Vlamingen wel om het koningshuis? Goh, warm hart. Nee, niet echt, nee. Maar dat maakt je niet meteen een republikein natuurlijk, hè. 21 juli is het al zover. Dan uh, ja, is de troonsafstand en ook uh, de eetaflegging door Philippe. Dat zal hij nog veel moeten opgenomen. Er zijn we die historische uitspraken van hem. Hè? Ja, u begint al te lachen. Nou, weet u er één? Uh, het is een vrouwtje, denk ik, dat een van zijn leukste is. Toen zijn eerste dochter geboren was. Als je een dochter krijgt, zeg je dat ook niet. Het is een vrouwtje. Le roi, la loi, la liberté. Vive la magie. Vive la magie. Vive la magie. Lever de koning! Lever de koning! Hier toch nog een plukje volk voor het paleis in Brussel. Ze zingen het Belgisch volkslied, de Brabant. -son. Het gaat niet altijd even goed in België. Een vorige premier, Yves Le Terme, werd wel eens gevraagd of hij het volkslied wilde zingen. En toen hief hij de Marseillaise aan. Een monarchie in de 21e siècle, ça niet plus zijn plaats. Er eenzame man op een fiets met allerlei NVA-attributen erop geplakt. De partij van Bart de Wever. De partij dus die voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat. Met het Koningshuis. Heeft de NVA niet veel op. Zo'n koningshuis, zegt hij, dat is toch gewoon féodaal. Dat is helemaal passé. De monarchie féodale. Wat wil je met dat in Europa? Expliquez-moi. Le roi, la loi, la liberté. Oh, Au C'est triste, c'est très triste. <laughs> Vraiment c'est triste. Dat ça reste un symbole d'unité. Zeker in België, c'est important. Philippe, on verra. on verra. Philippe, on verra. On We zullen verra. het nog zien. Deze Franstalige Brusselse verwoord een beetje de angst bij de Walen. Albert, koning Albert, hield het land bijeen. Ja, en als dat wegvalt, dan moet je maar kijken wat je ervoor in de plaats krijgt. En uh, van Filip heeft men niet zo'n hoge pet op. En als je met de Vlamingen praat, dan hoor je meer de geluiden van ach, ja, we zullen het wel zien, dat hele koningshuis. Dat is een flop, hè. Het is niet zoals in Nederland, hè. Een prachtig, mooi koningshuis met... waar dat alles goed gaat. Begrijpt u de angst bij de Walen dat als koning Albert wegvalt, dat dan het land een beetje gaat wankelen? Het zal heel moeilijk zijn voor het land, want uh, deze prins heeft de macht niet, geen prestige. Ik denk dat zijn vrouw... ...meer prestige heeft dan mij. Ja, ja, ja, ja. En dat is een, een heel groot probleem. 21 juli volgt Philip zijn vader op. En de dag die je wist dat zou komen. is dan al wel heel snel, maar nog in veel woorden. Oh, wat doe je nou? Heb ik het nou toch gezegd? Ja, Sorry. maar daar hebben ze helemaal nee niet zo doen. moeite mee hoor. Want uh, het, wordt, het wordt niet zo'n toestand als bij ons. met 840 camera's en een compleet orkest. met een DJ en een bootocht. Nee, het wordt een sobere bijeenkomst in het parlement. Een soort eetaflegging. En dat is het dan. En dat is dan op een nationale feestdag. dat er altijd al een soort défilé is wat uitgebreid op tv te zien is. En dan zal het programma. Uh, van Brigitte Balfour zeker aandacht aan besteden. Ze maakt het vtm programma op de commerciële televisie Royalty... wat samenwerkt met ons Blauw Bloed. En u hebt ook al 15 jaar dat Koningshuis gevolgd... ook al verschillende boeken daarover geschreven. Uh, we hoorden net in de reportage van collega Tijn Sade... Dat, er, ja, dat het ook veel minder leeft. Meer onder de Walen dan onder de Vlamingen dat is ooit een koersomslag geweest. Ja, dat was zeker ooit anders. In, uh, zeg maar, tijdens de koningskwestie in de jaren 50 was het zo... dat uh, de Belgen eigenlijk voor dan hebben gekozen... en de Wallen omgekeerd. Maar ja, er is heel veel water door de zee gegaan sindsdien. En uh, ja, het is ook een economisch uh, probleem eigenlijk... omdat ja, uh, in Wallonië eigenlijk toch een, uh, meer economische moeilijkheden zijn... dan in Vlaanderen. En uh, daar ligt het verschil. Ja. Um, iedereen is natuurlijk benieuwd hoe Filip het gaat doen... We hebben gezien dat koning Albert op een gegeven moment ja, die moest zijn broer opvolgen. Had er in feite in eerste instantie helemaal geen zin in. Hij is toen, ja, rondom de affaire Dutroux heeft hij zich ineens veel meer laten gelden, hè? Dat was heel opvallend. Toen hij drie jaar koning was... Uh, is er die uh, pedofilie-schandaal uitgebroken. En toen, uh, er was er eigenlijk bijna revolutie in het land. Uh, er was opstand. De en... Witte Marsen. De Witte marsen. En toen heeft de koning echt uh, de kant van het volk gekozen. En hij heeft die heel harde kritiek geuit... naar justitie, naar wat er is fout gegaan. Uh, het was natuurlijk georchestreerd van, uh, vanuit de regering. Uh, maar voor het, uh, het volk had zoiets van de koning begrijpt... Die begrijpt wat er, wat er fout is, wat wij lijden. En mede dankzij de koning, en dat zeggen alle politici nu nog altijd... is die Witte Mars eigenlijk rustig verlopen. Want zonder de koning had het wel eens anders kunnen zijn. En dat was het, mo het moment waarop men zei van... we hebben een nieuwe koning en hij laat zich gelden. En dat heeft hij ook gedaan bij de moeizame totstandkoming van een kabinet onder andere... om het land bijeen te houden, bijna met de vuist op tafel geslagen. De vraag is, wat doet Filip? Ja, dat is natuurlijk de vraag uh, wat iedereen zich um, bezighoudt. Uh, het is ook een beetje de vraag wat zal er nu gebeuren met uh, dit koningschap. Want uh, het, het is nog niet zo zoals in Nederland. Hier uh, zal, moet de koning eigenlijk nog tussenkomen bij de vorming van een nieuwe regering. En we weten dat koning Albert zelfs ook een beetje vragen de partij was om dat te veranderen. Uh, dat is niet gebeurd. De, men had andere dingen uh, aan de hoofd, zeker uh, de eerste minister. Uh, dus we zijn benieuwd, zal dat nu gebeuren? Uh, ja, nu Filip koning is, maar dat wordt natuurlijk een beetje moeilijk, want dat wordt dan eerder aanzien als een, ja, kan het zien als een persoonlijke vernedering, uh, en dat is ook niet iets wat van vandaag op morgen kan geregeld worden. Nee. We kunnen hem deze ochtend nog zien. Filip, hij, hij is, heeft een werkbezoek in Antwerpen bij Bart de Wever. Uh, die nu, nu hartelijk zal welkom heten, nog wel. Uh, het is een privébezoek, dus we zijn heel benieuwd wie daar allemaal zal aanwezig zijn. En we zijn ook heel benieuwd naar de reactie van uh, de toekomstige koning ook. Ja, er staat een cameraploeg voor nu klaar daar. Verschillende, rekenwaarden. <laughs> Misschien al een eerste reactie bij Bart de Wever van die NVA, die politieke partij... die soms toch ook wel enigszins kritisch, ik druk het zachtjes uit... staat tegenover het Koningshuis, maar hij zal hem vandaag glunderend ontvangen... Hè, met de camera's in de buurt. Ik denk het wel, hij heeft gisteren toch ook al een zeer vriendelijke uitspraak ja, gedaan voor de kiezen zijn volgend jaar passen. Mm -hmm, we zien wel. Marno Remmers is in België vanochtend haalt reacties op het aftreden van de koning en natuurlijk het aantreden straks van de nieuwe koning. Nou, de weg is het heerlijk rustig, of niet, Jolanda van der Velde? Uh, bij elkaar 20 kilometer file. Ja, het begint hier en daar wat langzaam te rijden. Onder meer op de A2 luik uh, Maastricht in beide richtingen, zo'n 2 tot 3 kilometer. Ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en echt 3 kilometer. En daar is de rechte reis ook dicht. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. En hoor u van Lucie Silvas. And breathe out. Het is vijf minuten voor half acht. Er melden zich nog steeds nieuwe patiëntjes met mazelen. Vanmiddag zal het RIVM met nieuwe cijfers komen van het aantal besmettingen op dit moment in Nederland. Intussen proberen artsen zoveel mogelijk mensen overhalen, over te halen om alsnog zich te laten vaccineren. Frits Woning is arts infectieziektebestrijding bij GGD Midden-Nederland. Hij houdt vanmiddag een extra spreekuur voor vaccinaties. Meneer Woning, goedemorgen. In hoeverre werkt een spreekuur voor mensen die, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging, niet tot vaccinatie overgaan? Ja, dat zullen we moeten afwachten. Uh, we verwachten geen honderden reacties op deze oproep, maar er zullen wellicht toch enkele mensen komen. Is het moeilijk om uh, mensen te overtuigen om zich wel te laten vaccineren? Ja, als de uh, beslissing om niet te vaccineren echt uh, goed overwogen is en gegrondvest is in een bepaalde levensovertuiging of een geloofsovertuiging, dan kan dat heel lastig zijn. Ja, maar het gaat niet alleen om um, vrouwen, um, in dit geval, of mannen, gezinnen die um, ge ja, streng gelovig zijn. Het zijn ook mensen die vanuit een bepaalde levensovertuiging vinden dat zo'n kind um, zo'n prik niet mag krijgen. Er zijn natuurlijk ook uh, naast de bevindelijk geformeren ook uh, over mensen die zeggen ik ben een kritische prikker. Uh, mensen die op allerlei andere gronden uh, niet tot de vaccinatie overgaan. Maar meneer Woning, die mensen hebben allemaal een vaste mening. Voor wie is dat spreekuur dan vanmiddag? Wie verwacht u? Ik verwacht uh, mensen uit de uh, bevindelijk geïnformeerde uh, groep. En... Uh, deze mensen die hebben dat kunnen vernemen via de lokale pers ook, de oproepen daar. Uh, nogmaals, het zullen er niet uh, veel zijn, verwacht ik. Maar elke gevaccineerde is natuurlijk eentje. Ja, en wat doet u nog meer om mensen te bereiken, behalve zo'n spreekuren openstellen? Nou, we hebben ook de mensen individueel benaderd. Dus een brief gestuurd met een vaccinatieaanbod thuis. Daar hebben tientallen mensen inmiddels uh, gebruik van gemaakt. Dus mm -hmm. het, het werkt wel. Uh, ook dat is natuurlijk maar weer een paar procent van het totaal wat je benadert. Maar alles helpt. Hmm. Maar dan zegt u, dat gebeurt het thuis. Is dat dan stiekem? Nou, stiekem. Dat is natuurlijk een, een, een kwalificatie uh, die ik er niet aan zou willen geven. Maar nou, ja. het is wel in de eigen uh, omgeving. En dat helpt mensen soms wel om uh, te kiezen voor vaccinatie. Dat hebben wij wel gemerkt. Dat uh, wordt ook bij mensen zelf gezegd. Ja, het is niet een overweging uh, voor ze om dat te zeggen, ja, dan, dan weten anderen het niet. Natuurlijk nog wel een rol spelen, ja. Ik denk dat schaamte uh, voor wat jij kiest of voor een verandering in keuze wel degelijk een rol kan spelen. En dan kunt u die mensen dus alsnog bereiken. Van, vanmiddag komt de RIVM met nieuwe cijfers. Hè. We zeiden het al over het aantal patiënten. Wat is uw inschatting van de situatie momenteel? Ja, het is natuurlijk zo: de officiële cijfers uh, betreft alleen de officiële aangiftes waarbij diagnostiek gedaan is of waarbij er een verband is met een bewezen geval. Uh -huh. Maar uh, ja, het, het aantrekkelijke aantal is veel hoger. Ik, ik, ik schat dat het tien keer zo hoog is. En dat baseer ik weer op mijn contacten met scholen. Ik, ik benader de scholen in mijn regio elke week, soms twee keer per week. En uh, ik heb dus een vrij goed beeld van waar de mazelige gevallen zitten. Ja, maar dat klinkt niet alsof de uitbraak onder controle is. De uitbraak is uh, nog uh, eerder in de aanloopfase, zou je mogen zeggen op dit moment. Ja, dan is het dus nog belangrijker om te vaccineren. Zegt u. Ja, daarom is het nog zeker niet te laat. Uh, ja, kijk, als je het al gehad hebt, dan ben je natuurlijk uh, te laat. Uh, ja. Maar goed, dan ben je beschermd. Uh, maar als je het nog niet gehad hebt, uh, dan staat het waarschijnlijk wel vlak voor de deur. Ja. En wat je overtuiging ook is, wel laten vaccineren is uw mening. Dat is uh, wel mijn advies. Ja. Goed. Hartelijk dank, meneer Woning. We wachten eens samen met u die cijfers af. Die komen vanmiddag van het RIVM. Frits Woning hoorde u arts infectieziektenbestrijding bij de GGD Midden-Nederland. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half acht. We gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Egypte zijn de afgelopen nacht zeker 14 doden gevallen... bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. En er zijn ook tientallen gewonden gemeld. En het gerucht gaat dat Morsi van het leger huisarrest heeft gekregen. De Nederlandse regering is bezorgd. Minister Timmermans roept het Egyptische leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen. En hij wijst op het belang van vrije en eerlijke verkiezingen en de vrijheid van meningsuiting. De Rotterdamse Ibn Galdoenschool gaat niet zelfstandig verder. De school heeft gesprekken gevoerd met een koepel van christelijke middelbare scholen. En de islamitische school gaat tijdelijk op in dat samenwerkingsverband. De Ibn Galdun kwam dit voorjaar in opspraak nadat er 27 eindexamens werden gestolen. Twaalf Zuid-Amerikaanse landen komen vandaag in spoedvergadering bijeen... om te praten over wat de Boliviaanse president Morales is overkomen. Het vliegtuig van Morales mocht na vertrek uit Moskou... niet over Frankrijk en Portugal vliegen... omdat klokkenluider Edward Snowden mogelijk aan boord was. We zien dat als een vernedering van een zusterstaat. Niet alleen als een vernedering van een zusterstaat, maar van heel Zuid-Amerika... zei de Argentijnse president Kirchner. En het kabinet trekt dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Het wordt besteed aan kinderen. Staatssecretaris Kleinsma roept gemeenten op om kinderpakketten samen te stellen. Met bijvoorbeeld een bibliotheekpas of een bon voor zwemles. En dat doet Kleinsma na een oproep van de kinderombudsman Dullaert. En dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend heeft nog bijna overal de bewolking de overhand. Maar vanmiddag breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door.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 Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanden van der Velde. Het is rustig, maar ja. waar staat het wel vast? Uh, nou, op negen plaatsen. Wat opvalt is uh, bij Maastricht in beide richtingen dat daar wat vertraging is. Er was een aanreding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij echt nog twee kilometer. En er was een kraanwagen met een lekker band. Die heeft inmiddels een nieuwe band gekregen op de A59 os richting Zierikzee. Daardoor tussen Terheide en Knopensonzeel drie kilometer. Over een paar minuten hoort u een reportage over de rit... van het vliegveld van Cairo naar het Tagierplein. Onze verslaggever Jeroen de Jager, maakte die rit. En hij zal het niet licht vergeten. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Het classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo Igudus e Man Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl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 Goed nieuws voor ondernemers, want Ziggo verhoogt de internetsnelheid van Office Basis tot wel 150 MB, zodat u nog sneller kunt werken. Bel gratis 0800 0620. Naar vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio Injournaal. We gaan weer naar België. Krijgt een nieuwe koning over 17 dagen al. Koning Filip wordt de opvolger van Koning Albert. Daar praten we over met hoofdredacteur van de Belgische krant De Morgen, Yves de Smet. Meneer de Smet, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertelt u het maar. Wat voor koning wordt Filip? Wat zijn uw verwachtingen? Dat wordt natuurlijk een beetje afwachten. Hè? We zullen moeten zien hoe de functie nu een beetje de man bekleedt. En hoe de man zal vervormen in die functie, want op dit ogenblik hebben ja, toch veel Belgen er niet zo'n goed oog in. Filip is een man die misschien een beetje te lang is voorbereid op het koningschap. En dat maakt dat hij een enorme angst uitstraalt om fouten te maken. En je ziet hem telkens in zijn publieke optredens daarom een beetje verkrampen. Een beetje haarkerig worden, een beetje onhandig worden in zijn uitspraken. Dus iedereen denkt dan, oei oei, als dat maar goed komt. Mm, want hij is meer ontspannen als de camera's uit zijn? Uh, een ietsje meer ontspannen. <laughs> maar toch ook weer niet dat je zegt, van dit is een vrolijke Frans... waar je je uh, een ongelooflijk leuke avond mee kan doorbrengen. Dat niet, mee. Mm, maar meneer De Smet, zit het er niet in dat hij nu wat, uh, nu het, het zover is, wat kordater wordt? Je hebt het bij onze koning ook gezien. Ja, het zal wel moeten natuurlijk. Hè. En dan is de vraag bij ons, um, wie zal hij een voorbeeld nemen? Uh, hij kan kiezen voor het rolmodel van zijn oom, uh, Boudewijn de vorige koning. En die had wel een heel eigenaardige en eigenzinnige invulling van de koninklijke functie. Uh, hij werd hier wel eens omschreven als de priesterkoning. De man die zijn volk voor zijn overtuigingen wilde winnen. Een heel koppige man. Een man die zelfs zijn eigen geloofsovertuiging voor zijn functie stelde. Dat is de man die ooit geweigerd heeft om de abortuswetgeving te ondertekenen. Omdat hij dat niet met zijn geweten in overeenstemming kon brengen. Dus heel koppig, heel eigenzinnig, heel ja, bewust van, van uh, ik ben hier de baas van het land en jullie moeten naar mij luisteren. Als hij dat model voor ogen neemt en hij heeft van die trekjes wel een beetje, Prins Philip, ja, dan komt hij in openlijk conflict met de, de politieke wereld van dit land die dat niet meer zou pikken. Ja. En dan uh, gaan de poorten van de hel open en dan komt uh, de discussie over het protocolair koningschap waarbij hij alleen nog maar lintjes zou mogen doorknippen, komt dat weer in zicht. Als hij daarentegen ja, het rolmodel van zijn vader overneemt, koning Albert die nu aftreedt, dat was een goed lang Joviale man die eigenlijk probeerde in de woorden van Job Cohen de boel bij elkaar te houden, uh, mensen op hun gemak te stellen en die zich absoluut niet opdrong of zijn meningen nooit liet voorgaan op het belang van het land. Over de boel bij elkaar houden. U haalt Job Cohen al eventjes aan. Um, u maakt ook in uw commentaar vanochtend uh, in de morgen, ik zie het hier op de site van de morgen staan, een vergelijking met Nederland waar de troonswisseling in een politiek relatief rustige tijd heeft plaatsgevonden. Dat is uh, in uw land wel anders, hè? Ja, het is net omgekeerd. Hè. Jullie hebben tien heel woelige jaren gekend. De fortuinjaren, zeg maar. En daarna de wildersjaren. En nu is daar terug een beetje een, een normaal kabinet, zeg maar. Een, een traditioneel kabinet aan de macht die de rit wel zullen uitzingen. Dus dat was een ideale periode. Eenmaal ja, de, de, de golven wat waren gaan liggen om af te treden. Bij ons is het net omgekeerd. Uh, volgend jaar staat hier wat wij met een, uh, een cliché zo oog als een huis... de moeder aller verkiezingen beginnen te noemen. Waarbij tegelijkertijd op Vlaams... Niveau, op Waals niveau, op Brussels niveau, op federaal niveau en op Europees niveau. Het bord wordt schoongeveegd en er nu verkiezingen worden gehouden voor al die parlementen tegelijkertijd. En ja, de peilingen zeggen dat we daar een, een, een, een landslide gaan mogen verwachten van de N-VA, de Vlaams Nationalistische Partij. En die hebben al aangekondigd, als ons dat lukt, als we inderdaad onvermijdelijk worden om een coalitie mee te maken, dan gaan we ons best doen om dit land uit elkaar te breken. Hm. Uh, dan gaan we een hele forse stap zetten richting Vlaamse onafhankelijkheid. Ja, dat is natuurlijk een, een serieuze bedreiging. En heel veel politici hadden gehoopt dat, in, in wat zich aankondigt als de moeilijkste regeringsformatie ooit, ja, dat een oude, wijze en ervaren koning daar de dans had kunnen leiden. Hm. En dat lijkt nu niet meer te lukken. Maar, meneer Smet, is dan die 21 juli niet een mooi moment om, om toch weer wat eenheid te smeden? Of zit dat er ja, niet in maar, met het, uh, het Koningshuis? Nee, in, in tegenstelling tot tot de Nederlanders. En ik heb moet ik zeggen, ik was bij Koninking in Amsterdam. Ik stond daarop te kijken als een koe die een trein ziet voorbij komen. Maar dat soort gekkernij en oranje gevoel en, en ongelooflijke empathie met het Koningshuis, dat is ons totaal vreemd. Wij bekijken dat allemaal wat rustiger, wat koeler en veel afstandelijker. Dus ja, uh, 21 juli komt en gaat en er zal een militair defilé zijn en er zullen wat tanks voorbij het paleis rijden. En de duizend overgebleven royalisten gaan met hun vlagje zwaaien. Maar daar houdt het ook mee op. Dus dat, dat zal absoluut niks uitmaken. nee. Ja, beetje saai, meneer De Smit. En ja, We kunnen ja, weet niet weet. toch nog wat op, oproepen zijn, tot feest? Dat zijn wij zo, ja. Natuurlijk <laughs> helemaal niet, eigenlijk. Ik, maar kan, het, ik kan het echt niet helpen. Nou. Maar ja, dat hebben we niet, dat oranje gevoel. Nee. Nou, we gaan het toch maar volgen uh, voor de zijkant. Hartelijk dank dat u ons vanochtend even te woord wilde staan. Graag gedaan, tot ja, ziens. Gisteren werd de vijfde etappe in de Tour gewonnen, overtuigend door Mark Cavendish. De Brit won na 228 kilometer de massasprint in Marseille. We hebben contact met Sebastian Timmerman vanuit Frankrijk. Sebastian, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Hij moest een paar dagen wachten op zijn eerste overwinning. Maar nou ja, je had het er ook al over. Bijna iedereen had het wel verwacht. Jij ook? Ja, jawel. Kijk, uh, de afgelopen weken uh, uh, ook zeg maar, voor de toer verloor Kevin, die is links en rechts wel eens een sprintje. Dus dan krijgt de concurrentie hoop. Maar hij heeft uh, gisteren uh, aan al die hoop een einde gemaakt. Want Het was uh, afgetekend zoals hij won. Voor uh, Boas van Hagen, Sagan en Grijpel bijvoorbeeld pas op de vierde plaats. Uh, Marcel Kittel sprintte helemaal niet mee. Hij was betrokken bij het Valpartij op de slotklin. Uh, maar Kevin Dish was, was overduidelijk beter dan de rest. Dus het blijkt maar weer dat uh, als voor hem alles goed verloopt, dat hij nagenoeg onklopbaar is. Het ja, was ook onze 24 e overwinning in de Tour. En daar blijft het niet bij. Hij is nu los. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Dat hebben we in het verleden was vaker gezien. Een paar jaar geleden was dat ook. Toen duurde het heel lang voordat zijn eerste overwinning kwam in, de tour, maar, uh, in, die, in die Tour. Maar toen hij helemaal een rit had gewonnen, toen was hij inderdaad helemaal los. En won die sprint na sprint na sprint. En als je een beetje kijkt naar het parcours, uh, niet alleen van vandaag, maar je kijkt een beetje verder... Ja, dan liggen er nog kansen genoeg voor, uh, voor de sprinters... Dus uh, het zou zomaar kunnen zijn inderdaad dat we nog heel veel gaan horen op de tourradio op de motor... dat uh, de ploeg van Omega Pharma Quickstep de achtervolging leidt op de koplopers. Nou ja, dat is dan uh, meestal nog wel genoeg. Mm, dat weten we wel genoeg. Ja, precies. En, en ik kan me voorstellen dat uh, deze zegen naar die tweede plaats... onvoortuinlijke tweede plaats in de ploegen tijdrit, we hadden het daar gisteren nog over, zo minimaal dat verschil uh, op te ja. meet... Uh, dat ze dat nodig hadden, hè, die ploeg van Omega Pharma. Ja, gistermorgen stond Nicky Terpstra er nog betreurd bij te kijken. Uh, bij de bus in de startplaats uh, kan je sturen, mee. Hè. En dan had iedereen het nog over die 7500 honderdse Maar dit maakt inderdaad uh, die nederlaag in de toegentijd meer dan goed. Uh, de sponsor heeft ook nog eens aangegeven dat ze in principe verder gaan volgend jaar. Dus wat dat betreft was het gisteren een hele mooie dag... voor, uh, voor die Belgische formatie van uh, Patrick Lefevre. Ja, en toen kwamen er even al te spraken. Al, we zagen ze gisteren ook je harten tegen het asfalt smaken. Wie waren de voornaamste slachtoffers? Ja, nou ja, naast Kittel, die dan uh, slachtoffer was in de zin dat hij niet mee kon sprinten... was het grootste slachtoffer toch wel uh, Jurgen van den Broek. De, de, zeg maar, uh, de Belgische Robert Geesink, de Belgische hoogvoort uh, voor het algemeen consument van de laatste jaren. De Belgische Bauke Mollema ging uh, onderuit bij die grote valpartij vlak voor de finish. En uh, ja, die is daar toch wel behoorlijk uh, gehavend vanaf gekomen. Heeft veel last van de knie, flinke bloeduitzorting op de knie. En gisteravond toen uh, meldde de dokter, ja, morgenochtend moeten we eerst kijken hoe het, uh, hoe het met... Uh, van de broek gaat. Verder, eh, Zoobel Dia. Dat is een, uh, een bekende knecht uh, van Andy Sleck. Uh, van hem is het ook nog maar de vraag of hij uh, van start gaat. Uh, Rijder Hesjedal lag daar ook bij. Canadees, oud-winner van de Giro d'Italia. Dus er lagen toch wel een paar uh, grote namen bij. En uh, de Franse publiekslieveling Maxime Bouet... een soort filmster ziet hij eruit op een fiets. Die <laughs> heeft zijn link pols gebroken. En uh, die zal sowieso niet meer van start gaan vandaag. Goed, dankjewel. Sebastian Timmerman, we gaan jou volgen natuurlijk vanmiddag... ook weer in Radio Tour de France. En die bij Goddoenschool blijft toch bestaan na de examenvrouw. gingen er stemmen op om de school te sluiten. Nou, daarover zo meer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. was uh, gisteravond sprake van totale euforie in de straten van Cairo... nadat nou, bekend werd dat president Morsi was afgetreden. Was afgezet. En precies op dat moment kwam onze verslaggever Jeroen de Jager aan... op het vliegveld van Cairo... om vandaar de taxi naar het Tahrirplein te nemen. Het werd een memorabele rit. Totale gekte lijkt uitgebroken te zijn uh, in Cairo in ieder geval. Ik ben aangekomen op het vliegveld. De moment dat ik aankwam zag ik op de televisie de toespraak van uh, de legerleider, Sissi. Um, aftreden van werd bekendgemaakt. Gejuich in de aankomsthal. En nu zit ik in de taxi, maar alles staat hartstikke vast. Dus we gaan allerlei, via allerlei omwegen richting het centrum van de stad. En op de radio zo te horen... Muziek die Egypte bezingt. Iedereen, maar dat is een deel in ieder geval. Want de mensen van de moslimbroederschap die zullen daar anders over denken. Maar in ieder geval is een groot deel heel erg blij. En wat je hier ziet, want we voegen ons nu weer op een hoofdstraat. Wat je hier ziet, stamvol mensen die uit de ramen hangen. Vlaggen die uh, gezwaaid worden. Het zijn allemaal verkopers die rondlopen, die verkopen die vlaggen. Aan de mensen in de auto's. Uh, iedereen die wil op een of andere manier onderdeel uitmaken van de geschiedenis. GELUIDEN. Mensen hier langs de kant van de weg, ook met vlag in de hand, staan te zingen. De jongen heeft een spuitbus, ik denk haarlak, die die leeg spuiten en daar een aansteker bij houdt om een vlam te maken. En ouders gaan met hun hele gezin op pad. Het is uh, tegen half elf nu. En in de meeste auto's zie je de in de ouders zitten, achterin de kinderen. De kinderen zelfs zittend in het raam van de auto met de vlag wapperen. kris proberen al die auto's met al die mensen met al die vlaggen richting Tahrir te komen. De jonge dame met uh, de Egyptische vlag op haar wangen... Geverd, is opgewonden. We're is excited like. we're, i hope we're anticipating her What might happen in the future we're not sure. So I hope it works, it's fine. En ze hoopt dat het goed zal komen. I think now that the biggest regimes were like Mubarak and the, the Muslim Brotherhood have the regimes. Ze zegt: Ik denk nu de twee grote machten min of meer zijn gevallen. Eerst Mubarak, daarna de moslimbroederschap. Is het nu aan de oppositie, aan de kleinere partijen om een coalitie te vormen en te zorgen dat er een werkbare Muslim. meerderheid gaat ontstaan. So nu we start with het is een beetje om de kleine regimes samen te creëren ...om iets wat voor alles is en wat voor alles is. En het publiek dat richting Tahir gaat... ...zie je ook dat dit de revolutie is van de jongeren. Het zijn vooral jongeren die ook zo laat nog op straat zijn en het feest vieren. Zijn zij die steeds verzamelen op dat plein. En die vanavond in de roes van de overwinning leven. Is dit close to Yes, Tahrir Square now. This is You see people here now. Tahrir Square. Wonder boven wonder. Belanden we nu met de auto op het plein. Nooit verwacht dat je daar nog kon komen met de auto. We hebben het gehaald. Een ritje waar je normaal drie kwartier over doet. Hebben we in twee uur afgelegd in die uitzinnige menigte. Jeroen de Jager kwam er uiteindelijk toch op het Tagierplein. En daar staat hij straks weer. Dan spreken we hem net als Sander van Hoorn. Zo dadelijk na acht uur. Ook hij is in Cairo. En dan praten we trouwens ook met Roel Meijer. Hij is Midden-Oosten deskundige van Instituut Klingendaal. Nou, op de weg in Nederland is het een stuk minder druk dan op het Agierplein. Zo is dat, Jolanda ja. van der Velde, Hoeveel files staan er nu? Uh, tien stuks bij elkaar, 30 kilometer. Wat langer is de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Eén Brugge, 5 kilometer. En een aanreding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein twee kilometer... zijn daar drie rijstroken dicht. De islamitische middelbare school Ibn Galdoen blijft bestaan... maar gaat niet zelfstandig verder. De school wordt voorlopig onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Iben Galdoen kwam in het nieuws nadat er 27 examens werden gestolen. En er ging meer mis in het verleden. En van alle kanten werd er geroepen om sluiting van de school. We gaan erover praten met onze verslaggever in Rotterdam, Henrik Willem Hofs. Henrik Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt al onderdeel van een koepel. Hoe gaat dat eruit zien? Naar nou, die koepel, daar zitten er zeven scholengemeenschappen onder in de Rotterdamse regio. Het is een christelijke vereniging voor voortgezet onderwijs. Eentje die al heel lang ook uh, bestaat... Er zijn afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met deze koepel en Ibn Galdoen. En uiteindelijk is er dus uitgekomen dat de Ibn Galdoen school onder die koepel gaat vallen. Dat krijgt dus uh, geen zelfstandig bestuur, maar het bestuur dus van CVO. En daarnaast, en dat is denk ik ook wel heel belangrijk, gaan de koepel en de Ibn Galdoen school een onderzoek doen naar het islamitisch onderwijs in uh, Rotterdam. Hoe dat uh, uh, in de toekomst vormgegeven moet gaan worden. Uiteindelijk is dit dus een tijdelijke oplossing en moet er dus wel weer... Een uh, islamitische um, middelbare school in Rotterdam komen, want daar is nog steeds grote behoefte aan, ook naar de examenfraude. Hmm. En wij hebben eerder met bijvoorbeeld een wethouder gesproken, die wilde de school sluiten. De voorzitter wilde graag doorgaan. Zou je dan kunnen stellen dat dit het compromis is geworden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze zich hier allebei als winnaar uh, uh, kunnen uitroepen. De wethouder, omdat uh, er toch iets uh, gaat veranderen. Uh, de Ibn qaldoen zoals die bestaat, die gaat veranderen. De naam zal zeker ook uh, gaan uh, verdwijnen, vermoed ik. En de voorzitter kan zeggen, ja, maar de kinderen kunnen gewoon nog naar uh, de uh, school waar ze op zaten. De continuïteit is gewaarborgd en ook het islamitisch onderwijs, dat blijft uh, bestaan in Rotterdam. Dus ik denk dat we vandaag een, uh, uh, alleen maar winnaars uh, aan het woord zullen, zullen krijgen. Hmm. Maar heeft het helemaal geen consequentie dan voor de leerlingen? Kunnen zij gewoon weer naar school, augustus, september? Dat is wel de bedoeling, dat ze gewoon weer naar hetzelfde schoolgebouw gaan, dat ze van dezelfde leerkrachten les krijgen. Maar ik vermoed dat er toch wel achter de schermen heel veel gaat veranderen. Um, want de, de school staat ook al zeer zwak bekend. Er zullen misschien wel ook leerkrachten zijn die naar Ibangal doen gaan. Dus ze zullen misschien andere leraren krijgen. Er zullen misschien andere methodes gevolgd worden. Er zal echt wel wat gaan veranderen, maar ze hoeven in ieder geval niet allemaal. Uh, verspreid te worden over andere scholen in Rotterdam. En dat is denk ik voor de leerlingen zeker winst. Hmm. Geldt dat ook voor de leiding trouwens, want die was al uh, vervangen, natuurlijk. Zat al een soort ad-interim leiding. Zal dat ook anders gaan worden? Ja, we weten niet precies hoe die constructie eruit ziet. Ik vermoed dat het bestuur nog wel betrokken zal blijven, ook bij de Ibn Caldoen. Maar uiteindelijk valt het dus onder verantwoordelijkheid van die CVO, die christelijke voortgezet onderwijsvereniging. Uh, uh, ja, dus het bestuur zoals dat er nu zit. En uh, de macht die ze nu hebben, die zullen ze niet, uh, niet terugkrijgen. Dus op dat gebied gaat het zeker wel veranderen. Henrik Willem, hoofd vanuit Rotterdam over de Ibn kaldoen School. Het LOS Radio 1 Journaal. Monday morning, streets.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 They polish their boots, but I'm a rock and roll because breakfast in better feels. Never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh breakfast in better Today means a lot, means a fresh new beginning when you feel like losing the plot. Do do do Everything's all. Take your number But we'll be right here sitting Sometime next week But this same Tiffany's No, But first dance fields Never felt so good I won't solve all my issues in my head Even though I knew I should Oh yeah But first dance fields Today means a lot Means a fresh new beginning When really you feel like losing the plot. een Spitterfield voor de van Juan Zelada. En hij heeft een European. Wat was het? Border, border Breaker. Goed, dank u wel, Regie. <laughs> en Techniek Border Breaker Award gewonnen. Jazeker, voor deze single. Nee, niet voor deze single, misschien. Want deze was zijn laatste single, trouwens. Dus. Het NOS Radio en Journal Media Over field. Anyways, we gaan naar Egypte. Uh, er is een nieuwe dag begonnen. Daarmee begint ook een uh, nieuw liveblog op de website van Al Jazeera. En daarin refereert de zender aan het statement van president Obama over de machtsovername in Egypte. Die schrijft. De stemmen van iedereen die geprotesteerd heeft, moeten worden gehoord. Uh, of ze nou voor of tegen Morsi waren. Ja, de televisieploeg tekende dan ook het commentaar op... van een man die heeft geprotesteerd voor president Morsi. Ja, de man zegt dat Morsi de wetmatige president is... en dat zijn achterban voor hem zal sterven als dat nodig is. Iemand die via verkiezingen gekozen is... ook moet via verkiezingen weer weggaan van het politieke toneel... en niet via een staatsgreep. Wat heeft democratie anders voor zin? De BBC heeft op de website ook nog andere reacties verzameld... van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Hake, bijvoorbeeld. Die zegt dat de situatie in Egypte gevaarlijk is... en die alle partijen oproept om de rust te bewaren. Ook de Syrische president Assad heeft gereageerd. Hij zegt dat dit is wat er gebeurt als je geloof inzet om politiek te bedrijven. CNN doet in een serie foto's verslag van de gebeurtenissen... op het Taghiërplein gisteravond. Foto's van mensenmassa's met vlaggen, voevoezela's en vuurwerk... op het moment dat bekend wordt dat Morsi wordt afgezet. Um, ander groot uh, buitenlands nieuws. Het aftreden van de Belgische koning Albert. Uh, correspondent Tijn Sadé in Brussel. Tijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we willen wel even van jou weten... wat de Belgische kranten en andere media schrijven over uh, Albert. Nou, in een column op de voorpagina van Dagblad De Morgen... wordt het eigenlijk heel mooi samengevat... van een man die bij zijn aantreden twintig jaar geleden werd nagewezen... als een beetje een vlierenfluiter van de feestjes, dames en auto's wordt hij nu bejubeld als een gerespecteerde, daadkrachtige koning. In de krant Het Laatste Nieuws komt Alberts hartchirurg aan het woord. Die zegt dat de koning vanwege de stress de functie niet langer meer aan kan. Hij heeft geen acute gezondheidsproblemen, maar hij heeft gewoon tabak van de slapeloze nachten. En als reden voor die slapeloosheid wordt hier en daar de affaire over zijn buitenechtelijk kind aangehaald, Delphine Boel... De, de vrouw die onlangs een gerechtelijke procedure startte... omdat ze van Albert eist dat hij haar als zijn dochter erkent. Maar ja, verder toch vooral lovende woorden voor een koning... die als wijze en vooral geduldige man het volk diende. Hm, zou het dan met koning Filip ook nog wel goed kunnen komen? Wat schrijven ze daarover? Ja, met iets meer reserve. We moeten het nog zien met deze iets wat stijve man. Dat is een beetje de teneur. Hij was het eigenlijk hè, die twintig jaar geleden uh, de koning zou worden. Toen zijn oom Boudewijn stierf. Maar het werd toch zijn vader, Philip. Uh, uh, Albert. En Philip werd een beetje de bankzitter. Hij leidde wat handelsmissies. Hij had het een beetje moeilijk met de pers die hem afschilderde als onhandige man. Uh, over zijn vrouw Mathilde opvallend veel meer lof. Zij wordt beschreven als een stralende nieuwe koningin. In, moeder van vier kinderen. En aan haar zijde wellicht uh, moet het met Filip uh, goedkomen. Maar er zijn natuurlijk ook zorgen. Heeft Filip wel het gezag om volgend jaar, als er hier uh, belangrijke verkiezingen zijn... toch een, uh, een rol te spelen bij dat proces van wellicht moeizame formatiegesprekken? Goed. Maar veel natuurlijk over de oude en de nieuwe koning uh, vanochtend. Hè. Veel foto's ook? Jazeker, veel foto's en natuurlijk veel strips. Uh, want uh, oh. ja, je bent hier in België. Ja, maar... natuurlijk. Ja. Oh, daar zijn we benieuwd naar. Nou, te volgen ook, uh, dan moet u maar even kijken op uh, internet. Belgische kranten samengevat vanochtend door Tijn Sade vanuit Brussel.